ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog geen files erover van de ochtendspits. Vijf minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunten Nieuwmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goed, we gaan het tweede uur beginnen met van Son. Goedemorgen, Zandvoort. We hebben het eerste uur gehad een politicus Karim Elkebari van GroenLinks Partij van de Arbeid. En we gaan nu praten met Peter Kramer. Welkom, Peter Kramer van de PVV. Welkom, ons. Onze... Ja, het is wel. Uh, het is volgens mij het eerste interviewtje wat geeft uh, in de aanloop naar de, naar de verkiezingen. Klopt, hè? Ja, he? ik heb het ook echt uh, bewust gedaan om het eerste interview met jou te doen. Nou, dat vind ik uh, heel goed. Zullen we hierbij stoppen dan? Of niet? <lacht> nee hoor. Uh, we gaan dus praten met Peter Kramer van de PVV. En we hebben ook nog als laatste rond tien over half twaalf, zo'n beetje het afscheid van Sjaak Balken. En de bij de Bruna, daar is uh, Carina Veren. Dus die gaat uh, met uh, Sjaak praten en, uh, en misschien wat klanten nog even uh, vragen. Wat hij in de afgelopen jaren voor goed, allemaal voor goed gedaan heeft. Onze Sjaak Balken en Van de Bruna. Uh, Peter Klamer, uh, nogmaals welkom uh, van de PVV. Een, een verrassende move uh, eigenlijk. Uh, of moet ik zo niet zien. Dat, jij bent uh, uh, gestopt bij, met de politiek. Uh, we gaan dat zo nog even wat dieper erop in. Toen heb je gezegd van... Uh, ik ben klaar met de lokale politiek. En nu kom je terug. Ja. Dat klopt, hè? Ja. Heb je erover na moeten denken, of niet? Uh, nee. Niet helemaal niet? Nee, nee, niet in die zin van uh, dat ik moest nadenken... Van, uh, om terug te komen in de Zandvoortse politiek. Uh, ik hou van Zandvoort. Uh, Zandvoort heeft uh, heel veel opgaves en nog heel veel te doen. En op het moment dat uh, Marco naar mij toe kwam van Marco Deen. Marco ja. de Deen, dus de vorige uh -huh. fractievoorzitter ja. van ja. de gemeente en ook van Tweede Kamerlid. Uh -huh. En hij mij aangaf dat PVV niet meer aan de verkiezingen zou deelnemen en dat hij dat toch wel heel erg jammer vond om het ja, PVV-geluid. Ofwel het geluid wat de PV uh, wil uitdragen in Zandvoort uh, verloren zou gaan. En daarover zijn we in gesprek gegaan. Vervolgens zijn we daarover in gesprek gegaan met uh, Geert Wilders. En uh, hebben we op uh, hele korte termijn een leuke ploeg bij elkaar gezet, uh, gesteld. Waarmee we straks de verkiezingen ingaan. gaan. Oké, okay, nou, dat, is, uh, dat klinkt allemaal goed. Daar uh, gaan we straks nog even dieper op in. Want uh, er waren natuurlijk twee uh, uh, raadsleden die al. Ja. En een daarvan, Ronald van Tichler, die zat er al veel langer in. Hè? Die heeft er acht jaar in gezeten, ja. volgens mij, voor de PVV. En Henk van der Linden, maar die heb ik helemaal niet teruggezien op de lijst. Klopt dat? Nee, Henk uh, is ermee uh, gestopt, uh, ook vanuit zijn werkzaamheden. Aha. En uh, Ronald die heeft uh, gekozen, zeg maar, voor uh, de provincie waar hij ook zit... En qua leeftijd eh, had hij niet meer de behoefte oh. om nog vier jaar de raad te zitten. Is dat zo? Want ik heb ze wel eens gesproken dat ze eigenlijk misschien nog wat door hadden willen gaan. Nee? Nee, nee, nee. helemaal niet. Jullie, nee, hebben, want ze hadden jullie eigenlijk... hebben ze wel gevraagd, laat ik het zo zeggen. Ja, absoluut. Okay. absoluut. Ze zijn absoluut ah. gevraagd. Dat ah. soort, uh, maar die hebben uh, zeg maar uh, andere keuzes gemaakt. Ah. Dus uh, toen. Ja, en daarna was het... was het heel lastig om zeg maar uh, mensen te mobiliseren hè, voor de PVV, of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee? nee, we hadden binnen de kortste keren uh, zo'n uh, acht, negen mensen... die uh, ze hadden opgegeven om uh, kandidaat te zijn. Niet allemaal uh, die ook echt kandidaat willen zijn. Dat ze 1, uh, twee, drie of Aha. vier willen staan. Maar wel uh, mede lijstduur te zijn uh, op de lijst van uh, de PVV. Okay. Nou, dat die mensen worden dan uh, gescreend uh, vanuit Den Haag. Uh, dat... Uh, is het natuurlijk een mm. groot voordeel bij, als je bij een landelijke partij zit. Dat je volledig gescreend wordt uh, als het gaat ja, over ja. wat doe je op Facebook, wat doe je op Instagram. Uh -huh. En uh, er zijn een aantal uh, zijn daar ook uh, bewust, hebben daar niet voor gekozen en zijn afgevallen. Uh -huh. En uh, nu hebben we een groep van zeven mensen waarmee we straks uh, ja, vol vertrouwen de verkiezingen. Gaan. Ja, want op een gegeven moment werd er gezegd: van PVV uh, doet niet mee. Dat, uh, ja. hè, dat ja. is toch gecommuniceerd volgens mij. En, uh, dat is zelfs zo gecommuniceerd dat we ook niet op waren genomen in de stemwijzer. Nee, inderdaad. Dat hebben we gecorrigeerd. Ja. Uh, maar, maar dan zit er een kleine, maar een kleine uh, tijdsframe uh, in... dat jij gezegd hebt van ik wil het wel doen. Ja. ja. Uh, want heb je daarvoor niet met uh, Marco Deen... Hè, de vorige fractievoorzitter gepraat? Nou, he, niet, he, o, niet over uh, de... Nee, maar uh, vlak voordat er uh, gezegd werd van doe niet mee... Ik neem aan dat er toen ook al gesproken is over waarom zouden we niet meedoen eigenlijk? Ja, maar dat is een beetje samengegaan. Oh. Zeg maar, uh, de leden, Ronald ja. van de Linden, ja. die gaven op een gegeven moment het zijn te stoppen. Uh -huh. Een dag daarna heeft Marco ja. de, ha de handschoen opgepakt. Om te ja, en zeggen. toen heeft hij de schouders eronder gezet. Ja. Uh, wat vind je ervan? Ja. Ja. Als de PVV stopt. Ja. En hoe gaat dat dan? Moet, moeten jullie dan uh, op audiëntie komen bij Geert Wilders in Den Haag? Of moet hij zijn, zijn zegen eraan geven? Nee, of? geen zegen. Maar hij wil gewoon kennis maken. Hij wil gewoon kennis maken wie uh, straks in Zandvoort uh, zeg maar de PVV gaat vertegenwoordigen. Ja, toen heeft hij niet gezegd... Wilders, van je uh, bent wethouder geweest en na acht maanden alweer opgestapt. Uh, hoe kon, dat heeft hij allemaal gevraagd of niet? Uiteraard. Ja. uiteraard. En ik heb hem ook gevraagd van waarom hij dit nog steeds zelf doet. Ja. Want het is natuurlijk uh, ja, een opgave wat die man uh, uh, doet. Ja, dat ja, is ook zo natuurlijk. Want, uh, ja, voordat je bij hem op de afdeling bent, ben je met uh, drie beveiligd ja. door drie afgesloten deuren ben je bij de Tweede ja. Kamer binnengekomen. Maar goed, hij heeft wel een voordeel als hij altijd zelf dingen kan bepalen, hè? Zonder leden of... Uh, ja, dat... Dat wordt gezegd natuurlijk. is nou, ook zo natuurlijk. Is ook zo. Maar dan zou je Marco eens moeten uitnodigen. Want Marco heeft daar een totaal ander beeld van. Ja, nou, hij, heeft, hij, het, hij heeft het hier nog keer uitgelegd. Hij heeft het natuurlijk uh, meegemaakt in de Tweede ja, Kamer. Ja, ja. Ik heb het meegemaakt nu met de kennismaking en ook met de kennismaking met zijn medewerker. Uh -huh. En er is een, echt een totaal ander beeld van hem binnen de groep dan datgene wat landelijk verspreid wordt over ja. hem. Ja. Ja. Nou, jij moet je de, ja. moet je trouwens voorstellen... Dat, want als die man op vakantie moet... moet hij het een maand van tevoren moet het aanvragen... Ja. in verband met de wapenvergunningen van zijn beveiligers. Okay. Ja, zo een leven. En ja. dan ja. blijft hij dit... Volhouden, nou, worden. daar heb jij waarschijnlijk geen los van in Zandvoort. Hè? En jij kan gewoon nog over straat. Dus, uh, nou ja, anders bel ik jou. Dan bel ik jou. <laughs> ja, ja, dat kan ook natuurlijk. Um, nou, je hebt wel een verleden in de Zandvoortse ja. Je hebt uh, volgens mij in de periode, wat was het? Acht, uh, 14, 18? Uh, het lijkt de Eerste Wereldoorlog wel, maar 2014, 2018 heb jij in de raad gezeten ja? voor OPZ. Oh. Klopt. En uh, je bent er later ook nog een keer mee gegaan, 2022. Ja. Uh, toen heb je, uh, nou ja, toen werd je wethouder. Ja. En uh, was dat vooropgezet plan toen of niet? Nee. Dat je, nee. Nee, nee. Je werd daarvoor gevraagd door. Nou, de, er, was, er was een andere kandidaat. Alleen ja? die kandidaat uh, die, uh, ja, uh, kreeg niet de volledige steun. Oh, op die manier. Ja. En uh, toen heb ik het uh, in deeltijd heb ik uh, ah. gedaan. Ja, want uh, ik kan me herinneren bij de afscheidsvergadering van de vorige raad. Dus niet deze raad, maar die vorige raad. Was ook Bruno Babberg Wilson, die nam ook al afscheid, maar die kwam daardoor weer terug. Ja, omdat jij weet ja, ja. dat zo ging dat. Nou, je hebt dat acht maanden gedaan. Uh, in deeltijd. Uh, waarom ben je in acht maanden gestopt? Nog even in het kort. Ja, dat had met name te maken dat de chemie, dus uh, de afdeling die uh, projecten deed in uh, Haarlem uh -huh. en mij persoonlijk, dat, dat, uh, ja, dat botste. Want jij deed woningbouwprojecten he, en renovatie. Ik deed uh, renovatie. en ik deed de Formule 1. En de Formule 1 en, inderdaad. Uh, ja, daar hadden wij een totaal ander beeld voor wat Zandvoort nodig had om de projecten in Zandvoort uh, los te trekken. Maar jij wist dat je met, met die mensen moest samenwerken, of niet? Of? Nou ja, je weet niet uh, wat voor organisatie je nou? krijgt. Ik weet ja. nog goed, uh, de eerste week had ik een... Ja, dat noemen ze dan een teamoverleg. En dat is dan eens in de twee weken. En uh, nou, ik had een kamer met acht stoelen. Dus ik zei van, mm -hmm. tegen mijn secretaresse... Nou prima, we doen het op mijn kamer. Nee, nee, we moeten in de vergaderzaal. Ik zeg, in de vergaderzaal kan toch makkelijk hier zitten... Kwamen veertien mensen Echt waar? en die kwamen mij bijpraten over de projecten. Oh. Maar eigenlijk zaten ze zichzelf bij te praten. Ah. En nou ja, goed, en dat escaleerde verder. Ah. Uh, vervolgens uh, ja, uh, kwam er een, uh, werd er ingezet met een nieuw project, uh, zeg maar, coördinator, ah. nou, die had een notitie uh, geschreven op persoonlijke titel, naar aanleiding van zijn ervaring. En daaruit uh, kwam naar voren. Zeg maar twee belangrijke dingen: dat eh, de organisatie van Haarlem eh, niet eh, het vermogen had qua kwaliteit en kwantiteit om de projecten te doen in Zandvoort en dat daar eh, de sturing ontbrak mm -hmm. uit afdelingen. En eh, mede, hè, ook even mezelf in de spiegel kijken, ik ging over de medewerkers heen en ging het werk zelf doen. Mm -hmm. Dus ik was niet meer bestuurlijk bezig, ik was uitvoerend bezig. Nou, dat botste. En dat botste met name bij de directeur van de projecten. En op een moment wilden ze daarover escaleren. Toen speelde er nog een integriteitsvraagstuk. Er werden aanbestedingen gedaan in Zandvoort om te slopen één op één. Wat eigenlijk totaal niet kan, want je moet altijd meervoudig aanbesteden mm -hmm. volgens de protocollen. En uh, toen kwam ik tot de ontdekking dat uh, degene die was ingehuurd... om toezicht te houden op het werk... Uh, twee jaar daarvoor nog commercieel directeur was van dat sloopbedrijf, uh. Nou, uh, toen uh, kreeg ik te horen van... Uh, ja, je zoekt spijkers op laag water en uh, het wordt tijd om te escaleren. En toen heb ik gewoon keurig... Uh, gezegd van, hey jongens, is het is niet gebaat... dat ik een escalatie ga doen met de gemeentesecretaris van Haarlem. En uh, ik stop hem mee. Ja, jouw opvolger, uh, Jan-Jaap de Kloet... heeft dat nog wel 2,5 jaar volgehouden, zeg maar. Nou, so prima. Ja, dat prima. Maar dat is denk ik Heb je wel eens met hem over gesproken? Hoe hij dat nog gedaan heeft? Of... Nee, uh, hij zou me twee keer uitnodigen, heeft hij niet gedaan. Ah. En ik heb ook niet het initiatief genomen om met hem nee. in gesprek te gaan. Want ja... Uh, yeah. Hij moet het hmm. zelf ondervinden. Ja. En uh, Jan Jaap staat inhoudelijk verder van de projecten af. is meer een bestuurder. Ah. Dus zeg maar uh, het werk zelf gaan doen. Ja. Uh, dat deed hij dus niet. Uh, dus in die zin uh, was dat misschien wel een goede combinatie. Ja, ja. Je hebt nog wel een, een Grand Prix meegemaakt hè? in 2022. Ja. Uh, ja. hoe, hoe vond je dat? De Grand Prix op zich, of de onderhandelingen om nou tot ja, de Grand Prix te komen. Ja, nou ja, oh, dat dus heb je ook gedaan. Uh, ja, die, ja dat heb zeker. Been. Was zeker, dat voor zeker, nog natuurlijk, zeker. ja. Nou, dan moet ik uh, de, de, allereerst kwijt dat ik het heb gedaan met een verschrikkelijk goed team. Uh -huh. hè? Dus uh, niet alleen maar Kommer en Kwel vanuit Haarlem. Dat was een, uh, een perfect team. Uh -huh. En uh, ja, dat is uh, het eerste jaar uh, redelijk verlopen, omdat de onderhandelingen al waren geweest. En het tweede jaar, zeg maar, uh, had ik de opdracht van de Raad om een retributie uh, zeg uh -huh. in te stellen. En uh, ja, het moment dat ik het woord retributie ja benoemde aan tafel in de onderhandelingen... Uh, ja, ...begonnen ze tegen me van, uh, ja, en uh, zie je wel, jullie halen al onze diensten ja. weg... ...en ja. jullie willen helemaal geen formule 1... Nou ja, ze hebben ja, ik zet... genoeg winsten gemaakt. Hè? De 20 nou miljoen ja, de hebben ze afgerond. Dat heb ik redelijk. Of in ieder geval, ja. ik zou zeggen, de raad die die retributie wilde... en ja. gewoon een kostendekkende uh, ambtelijke organisatie... Uh, nou, hebben die toch wel hun gelijk gehaald. Oké. Okay. Uh, ik krijg een steentje dat we even een muziekje gaan draaien... Want uh, dat doen we dan uh, gesprek. Daarna gaan we nog uh, zeker een kwartier door. Dat vind je niet erg. Want dan gaan we het, uh, het uh, partijprogramma een beetje doornemen. Doen we. Um, maar ja, zeg maar. Wat wil je... Madonna met... Uh, Madonna. Oké, okay, heel goed. Como Last night, I dreamt of some Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur, met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, we gaan uh, even een kleine uh, verandering doen in dit programma, want uh, we gaan zo overschakelen naar Carina Veren bij Bruna. Uh, dat komt niet omdat Peter Kramer een uh, langere adempauze wil hebben na zijn eerste optreden, maar hij komt uh, terug na 10 over half 12. Zo ongeveer. Want we gaan nu praten met uh, Carina en Sjaak Boogende. Carina, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, want Sjaak, Sjaak, moest, Sjaak moest opeens weg volgens mij. Hè? Ja, Sjaak heeft dadelijk... Uh... Ook nog andere verplichtingen. Uh, oh, Oké. Okay. Uh, hij loopt een beetje heen en weer. Ja, de is hij een beetje vrienden. nerveus of voor de dag ja, of niet? nee, hij geniet volop. Hij, hij geniet... geniet volop, ja. ja ik, heb, ik heb hier nu al een half uurtje gestaan en ik zie dat mensen handen komen geven. Ja? Oh, leuk, Ze, leuk. Er komen hem veel plezier wensen. Ze dus zeggen vooral, genieten van. Geweldig. En, uh, er zijn net twee emmers binnengebracht voor al zijn tranen straks. Oh, door zijn zoon. <laughs> en uh, er zijn lekkere hapjes ja. binnengebracht. Oké. Okay. Ja, maar de officiële afscheid is pas tussen twee en vijf zo'n beetje, hè? Ja. Dan ja. Uh, komt, uh, komen de flessen op tafel en, dan, uh, en de borrelnootjes volgens mij. Ja, en daarom heb ik nu ook even tijd uh, voor Sjaar, Ik begrijp voor het. Mij. Nou, ik ga... heeft ga... hij helemaal geen... Ja, daarom. Ga je gang, uh, die Sjaak ja. in de buurt?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 Toen was dat wat ik nu. Ja, eh, toen zei ik op een tankstation of een groepwinkel, maar ik wil niet meer bij de baas werken. En ik wil gewoon voor mezelf gaan beginnen. En dat is uiteindelijk na een paar maanden uitgekomen in, in dit pand. Die en loesvissen. Daar hebben we het van overgenomen en dat gewoon op de pad. En ja, nog kist, is dat is vanaf het eerste Maar wist jij al heel veel over het uh, werken in een winkel? Het werken tussen de boeken. Helemaal niks. Helemaal niks, jongens. Dus dan horen jullie het. Spring gewoon in diepe. Ik, ik heb wel een paar dagen meegedraaid met ja, Carina, kun je de microfoon wat dichter bij Sjaak houden, want het uh, valt weg. Wat zeg je al? de uh, De stem van Sjaak valt weg. We horen oh, het niet het goed. Ik heb er regelmatig last van. Maar... Ja, ja, ja, ja, ik ook. Maar... Hoor je me nu weer? Ja, ja nu beter ja. Ja, ja oké. Okay.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 Uh, ja, dat, dat toerisme dat was echt een, uh, een uh, omzetstijging. Daar uh, keek ik ook wel van op in de zomer. Maar wel heel gezellig. We hebben ook nooit met toeristen problemen gehad of zo. Met Duitse toeristen. Uh, gewoon een heerlijk publiek. En uh, we hebben daar nooit echt een. Uh, nee, gewoon gezellig. Maar je moest ook wel, want je woont in Lissen. Ja.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 Al een paar dagen ja, knuffels, eh, cadeautjes, flesjes wijn, eh, chocolaatjes, van alles en nog wat. Er wordt eh, ontzettend, op Facebook natuurlijk, ontzettend gereageerd. Dat ze het allemaal eh, toch al heel jammer vinden dat ik wegga. En ik eh, vind dat onwijs leuk, maar ik vind het ook wel fijn dat ik wegga. Ja, want het is wel zo dat je hebt gezegd, ik ga nu met uh, pensioen. Ja. Uh, de komende drie weken ja. ben ik bereikbaar.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 Nou, ik ben natuurlijk begonnen met gewoon lekker met uh, okay. vinger op de vinger op de telmachine aanslaan, op de kassa, zo'n uh, ringkassa. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk de laatste jaren enorm uitgebreid. En dan merk je zelf wel dat je soms dat niet allemaal meer kan bijbenen. <laughs> okay. Wat vind je de grootste verandering? Want je hebt ook veel aangetrokken. Je hebt uh, hier uh, de ING, je hebt uh, een geldmaat, je hebt uh, pakketjes. Dat heb je allemaal ook toegelaten ja, in je groot, boekenzaak. De belangrijkste was de postnl uh, we hebben een groot personelpunt met twee balies. En het trekt ook heel veel mensen binnen. En dat is gewoon in zo'n winkel heel belangrijk. Je moet traffic houden in de winkel. En als ze dan voor een pakketje komen, dan komen ze af en toe misschien ook voor wat anders in de winkel. En dat is die service die je dan biedt. Dat, is, dat blijft voor mij bovenaan staan. Klantenservice, dat is bij mij niet deed.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 is er gewoon een stukje extra service wat je kan bieden. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Kleine moeite, hè? Kleine moeite, kleine moeite. En dat rolletje je plakband eens in de drie weken. Ja. Nou ja, het zij zo. Ja. Ja, dat maak je is... mensen echt heel blij mee, want je hebt mij ook wel eens geholpen. Ja, dat... ja zeker met één printje. printje. Want ik kon van... gewoon... <lacht> Anders kon ik printen. Dus uh, heel ja. Ja, Ze thuis geen printer meer hebben. En dan komen ze hier en dan moeten ze wat versturen. Moeten ze wat versturen en dan... Uh, ja. Dat, dan is, kan je even een printje maken en zo is dat begonnen. Ja. Alleen ja, ook dan moet je weer erop letten dat Juist. het geen misbruik ja. gewoon gemaakt wordt. Ja, maar ja. er is ook nog iets van respect uh, ja. over en weer. Hè? Ja. Nou, die... Kijk, ja, daar komt, uh, daar komt Dien. En Dien is, uh, Dien is ja, he ja, heel bekend, vrijwilliger van het jaar geweest er ook nog. Maar, en je hebt zelf ook een mooi speltje om, hè? Ja, dat is... Uh, Prachtige veer. De veer van de Ondernemersvereniging. De veer van de Ondernemersvereniging. Ja, dat uh, heeft hij heel mooi opgespeld. Ja, die... Uh, uh, de beurigbeesten zijn een poosje geleden van... Uh, als je afschat gaat nemen, moet je wel op je revers zitten, hoor. Ja, doe ik. Met een Heel mooi jasje aan, feestelijk jasje. Ik denk dat we misschien wel gaan afronden nu. Want, eh... Uh, ja, ik vind gewoon... Er komen nu allemaal mensen voor jou. Ja. En dat is heel belangrijk. H en, eh... Uh, nou, ik hoop niet dat je een uh, arbeidersjetlag krijgt. Dat hoorde ik net. Uh, dat je in een grap valt. Maar, maar je gaat sowieso lekker fietsen. En uh, heel veel erg genieten. Ja. Ja. Uh, namens het hele ZFM-team. En uh, we gaan je missen. Okay, nou, heel leuk gesprek. Uh, wat zei je nou? Arbeidsjetlag. Uh, het is een dat mooi screbelbord. Ja, dat is van iemand hier hoor. Oké, okay. we vond het wel, wel grappig. Zij, die moet in de dikke vandaan. Ja, begrijp ik. Nou, het is een heel leuk gesprek geweest, Carina. Hartelijk bedankt voor je bijdrage. Ja, en, ik ben ook en, heel uh, blij dat ik Sjaak het wel gesprek Ja, hartstikke leuk. hartstikke ja. leuk. De, fijn weekend nog. En de ja, gloed aan jaar. Oké, dank je. Hoi, hoi. Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur, met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goed, uh, we gaan weer verder met uh, ons programma. Uh, we werden door uh, Sjake Balken onderbroken in ons gesprek met uh, Peter Kramer, uh, uh, van de PVV. Onze politicus uh, van uh, deze middag, of de, uh, sorry, dit tweede uur. Uh, Peter, jij hebt, uh, je bent dus al een tijdje weg uit de politiek. Uh, jij hebt het nog wel gevolgd, neem ik aan. En je hebt ook waarschijnlijk gevolgd wat er met de krochten aan de hand is. Nou, We hebben het in heb de eerste me... uur al over gehad... Uh, dat er enorme overschrijdingen zijn van het budget wat daarvoor... Uh... Ja, nee. Uh, hoe heet dat? Ik werd uh, wakker geschud door de krantartikelen in het Haarens Dagblad. Ja. En ik kan je vertellen dat in september 2022 toen uh, kreeg ik een... Uh, raadsvoorstel. En toen was het 1,1 miljoen. Ja, klopt. En toen heb ik de projectleider bij me geroepen. Ik zeg van... Toen, toen op dat moment was je nog... Ja, was ik nog wethouder. Wethouder, dus ik ja. Ik tegen hem... Ben je hier nou wel heel erg zeker van? Ik zeg, want... Uh, het is een theater. Uh, en ik had in Amsterdam net... Een, twee kleine theatertjes ook... Uh, zeg maar kerken verbouwd tot kleine theatertjes. Mm -hmm. En... Uh, nee, dit is absoluut zo. We hebben een directiebegroting... En nou, ook wel een aardige vervolgers werd ik natuurlijk uh, gebeld dat ik uh, medewerkers in twijfel trok over hun uh, kwaliteit. Vervolgens, uh, heb ik nu gelezen, er ging uh, nog eens een keer 1,3 miljoen overheen. 1,2, ja. En nu gaat er nog eens een keertje 6 ton. En nu nog 600.000 euro. En uh, de pastoor ligt te schudden in zijn bed, want die uh, wordt wakker van de muziek. Dus dat, daar gaat straks ook nog een kleine 2, 2,5 ton overheen. Huh. Dus we zitten straks aan een uh, klein theater voor 3,1 miljoen. Ja. Nou, reken uit wat je exploitatielasten zijn. Jongens, jongens, hoe kan dit in zandvoeren? Ja, ongelooflijk. Ja, dat kan niet meer teruggedraaid worden. Dus, uh... Nee, maar ook gewoon, er staan. De, uh, ik, ik, ik heb uh, een stukje gelezen over die raadsbrief, die heb ik even bijgepakt. Er staat in, ja, omdat het werk langer heeft geduurd. Uh. Ja, ho, even. Die aannemer neemt het aan en die heeft het uh, voor een bepaald bedrag aangenomen. Uh, dat hij uitloopt, dat is zijn verantwoordelijkheid uh. en dat soort dingen meer. Maar ja, weet je. Nou ja, het... ik, vind, ik vind het dan beide kanten hoor. Ik vind het ook heel slecht dat er geen uh, zeg maar, uh, tussentijdse rapportages zijn geweest. Ja, over dit soort ja. uh, meer en minder werk. Nou ja, dit zal in ieder geval uh, ongetwijfeld uh, in de nieuwe, nieuwe raad voor uh, discussies nog zorgen. Ik bedoel, uh, Ja, het is, uh, kijk, ja, weet het is je, niet meer terug te Het is niet de meer punt. terugdraaien, want dan krijg je een stijve nek. Nee, dat kan, dat kan op, helemaal op, niet. Kijken, nee, de hinder, nee. En het theater ja. is er. En het ziet er uh, goed uit. En ja. laten we hopen ja. dat het. Uh, ...ook uh, ja, uh, ja. goed gebruikt gaat worden. Nee, zeker. Nou, ja, uh, ja, uh, zeker. Tot nu toe gaat het prima natuurlijk. Zullen jaarlijks zullen we het exportatieresultaat zien. Ja, en gaan, dat we, gaan we. Het zal niet uh, altijd ja. even positief zijn. Wellicht niet. Misschien ook wel. Ja, je weet het niet, hè. Um, we gaan naar het partijprogramma van de PVV. Dit is uw Zandvoort. Mooie kreet. Dit is uw Zandvoort. Zo heet het verkiezingsprogramma uh, ja, nee, toch? Ja, ja, ja. <laughs> Nou ja, goed, uh, de, um, daar staan wat dingen in, natuurlijk, al, al over, over de islam ook. Uh, de denkbeelden van uh, PVV zijn bekend, wat dat betreft. Heb je daar altijd uh, achter geschaard, al of niet? Voor je dat altijd uh, uh, goede denkbeelden van de PVV, of niet? Nou, er zijn, er zijn eigenlijk vier denkbeelden van de PVV, hè? Het eerste is natuurlijk het strengere immigratie- en uh, asielbeleid. Ja. Nou, daar sta ik uh, 100 achter. Uh -huh. uh, met betrekking tot de islam, uh, ja, welke kreten Wilders daar heeft gebruikt... Uh, dat is uh, aan hem en dat is aan Den Haag. Maar wat ik wel vind, en uh, dat steekt me steeds meer... dat gewoon die Nederlandse waarden en vrijheden... ...ter discussie worden gesteld. Mm -hmm. hè? Welke Nederlandse uh, waarde bijvoorbeeld? Nou ja, we hebben geen uh, kerstbrood meer... ...en we hebben geen paasstol meer. Mm -hmm. Of uh, misschien andersom. Het moeten feestbroden zijn. En als je nu bij Albert Heijn binnenkomt... Uh, ...dan zie je dat uh, alles is ingericht voor de Ramadan. Mm -hmm. Dus uh, recent werd ik nog aangesproken... ...door iemand die werkt bij Lawyers Louvre. Uh, daar heb ik ook mee samengewerkt... Uh, ...vanuit het Amsterdamse. Die hadden altijd een schitterend uh, kerstlunch. Mm -hmm. Echt... Uh, Perfect georganiseerd in een hal. Uh, keurig. Ja, dat ging dit jaar niet door. Omdat het niet paste. in. Uh, zeg maar. Een, uh, ja, een aantal van hun medewerkers. Uh, hm. in hun normen en waarden. vanuit de islamgedachte. Dus ja, weet je. Ik vind wel dat je. Uh, als je naar Nederland komt. dan heeft Nederland. Uh, normen en waarden en vrijheden. Hm. En die moet je absoluut respecteren. Ja. En het kan niet zo zijn. Hè, zeg maar. Als je zomers op zand zit met je vrouw, of er zitten uh, dingen dat er uh, zeg maar mensen van een uh, andere uh, geloof. Nou ja, we kunnen, niet, we kunnen niet alles op de islam gooien, natuurlijk. Nee, ik zeg niet dat we islam. Maar uh -huh. als ik uh, mensen zie en uh, vrouwen worden uitgemaakt uh -huh. hè, voor het uh, oudste beroep van uh, hè, de wereld, dan is dat in en in schrijnend. Oké, okay, maar, ja, ja, nee, maar we gaan even terug naar Standvoort. want er staat wel in ook uh, bijvoorbeeld... de PVV zal niet, uh, niet instemmen met het uh, tijdelijk... dus eigenlijk is van asielzoekers en statushouders uit islamitische landen in Standvoort. Nee. Maar ook niet oorlogsvluchtelingen, bijvoorbeeld. Oorlogsvluchtelingen... Nou ja, af, die kunnen nema, ook van de islam oh, zijn, nee, Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Er moeten gewoon gelijke rechten zijn. Hmm? En... Het is zo ongelooflijk ingewikkeld als je uh, mensen voorrang geeft... terwijl hier in Zandvoort, laten we het dan op Zandvoort houden... mensen 10, 12 jaar moeten wachten op een woning. Mensen die zijn gescheiden, die boven in het dorp wonen... op een zolderkamer, 1400 huur, uh, uh, hmm. euro huur betalen... en dan gewoon de Eensgezinswoningen zeg maar, op de Aaije van de Molenstraat... zien weggaan naar drie... He? Zeg maar gewoon statushouders mm -hmm. Dat is gewoon schrijnend. Maar goed, Stanford zal, dus ja, zal toch bijvoorbeeld moeten voldoen aan de spreidingswet. Ik bedoel, die zal ongetwijfeld weer langskomen. Die gaat niet van tafel op dit moment. Vind jij niet dat Stanford gewoon uh, zijn plicht moet uh, doen nee, om daar gewoon niet. aan te voldoen? Nee, absoluut niet. Ik vind het absoluut niet. Maar ook niet aan, aan oorlogsvluchtelingen? Of... Nee, nee, maar je, moet, je hoeft niet altijd aan die landelijke verplichtingen mee te doen. Nou, en ja. laat het dan maar escaleren. Ja, maar goed. Maar, uh, nee, maar, nee, maar als je zo, stel... zo redeneert, dan kun je alles wel zeggen. Nou, nee, belastingbetalen nee, doen we maar, niet. Maar hiermee, want... hiermee, het is tot een soort woorden, jongens. We kunnen geen woning bouwen. We hebben een portefeuille van 1200 woningen in Zandvoort... die we allemaal kunnen bouwen. Hm. Maar we kunnen ze niet bouwen vanwege het stikstof. Ja. He? We maar we zo... kunnen wel een asielzoekerscentrum neerzetten. Nou ja. En dan um, niet bij jou in de achtertuin. Die, nou, die staat er nog niet, maar... die kan nee. misschien gelijk met woningbouw ook gedaan worden, of niet? Nee, kunnen. Maar de, nee, maar jongens... allerbelangrijk voor ons is dat onbespreekbaar. Ja? Onbespreekbaar. Ja, en nou laten, ja. We dan, laten we dan... laat het maar escaleren. En ah. uh, ik weet niet of je recente kranten hebt gelezen... maar in ons uh, heerlijke christelijke dorp... Hè, maar naar het Nieuw Lekkerland. daar is de bom gebarsten bij. Waar is een asielzoekerscentrum? Hoe bedoel je? Waar, uh... In uh, Lekkerland. Heb je dat niet gemeen? Nee, wat je... van de weg? Oh ja, maar... Uh... Ja? Dat, dat en, de, uh, de, uh... de gemeenteraad erover moest ja. visten... Ja. En, ja, dat is... Ja. Uh... En, hoe heet dat... Dus is het is allemaal niet makkelijk natuurlijk. Maar... <laughs> maar, nog wat. Hoe vind je dat dan, zeg maar, dat in Lochem... dat gewoon de omwonenden uh. van asielzoekerscentrum... duizend euro krijgen... want dan voelen ze zich misschien wat veiliger... om <laughs> hun... Huis ja, ik, ik blijf ja, maar, er gewoon bij, ja, maar, als ja, er een, as een asielwet komt, dan moet je, moeten alle gemeenten daaraan meewerken. Dat zou ik dan eerlijk vinden, maar... Nou ja, weet je Hans, uh, ik zou zeggen van, richt een partij op en zorg... Nee, ja, dat hoef ik helemaal niet te doen, want ik weet dat er partijen zijn die er ook zo over denken, toch of niet? Ook in voor toch? Ja, nee, dat, uh... natuurlijk. Dat is toch ook goed? Ja. Ja. Dat is die tegenstelling. Het is mij duidelijk dat de PVV daar in ieder geval niet uh, aan meestal werkt. Dat is heb dat is, het duidelijk uh, gemaakt? Nou, dat, uh, ja, volgens mij heb je dat wel redelijk duidelijk gemaakt, inderdaad. Um, Oké, okay, ik wil een paar dingen over. Weet je, beetje, hè? Ik, ik wil het toch nog wel even kwijt hè, wat je net zei hè, over de PVV. Ja. Kijk, um, het heeft ook een ongelooflijk sociaal uh, paragraaf. Hè? De PV. Ja? Ja, ja. Het is dus niet alleen maar uh, asiel. Het gaat meer dan uh, asiel. Hè. Uh, nee, jullie hebben het ook over groen. Zorg, en, uh, pensioen, ik weet het, nou ja, dat wil ik uh, uh, een beetje. van de sociale voorzieningen. Ja. Dat is ook allemaal PVV. Ja, ja. Mm -hmm. ik, nee, nee, ik zeg ook niet dat er alleen maar rare dingen in staan. Maar, uh, ja, heb je het goed gelezen. Ja, goed maar. gelezen, ik heb het redelijk gelezen. Nee, maar ik, ik, ik wilde uh, een paar dingen eruit uh, uh, uh, uh, halen. Uh, bijvoorbeeld, uh, er staat in een slimme herontwikkeling... van het gebied rond onze circuit na, na 2026. Dus na de laatste Formule 1-race. Ja. Een slimme ontwikkeling. Wat bedoel je daarmee? Is, de, nou, is maar... dat huizenbouw bijvoorbeeld of niet? Nee, oh. wij hebben absoluut niet aan huizenbouw okay, gedacht. Okay. En uh, we vinden ook uh, de motie die nu... Uh, is ingediend, vinden we uh, heel erg voorbarig. En dat kan wel eens averechts werken bij het circuit. Door te, dat die zeggen van ja, uh, laten wij dan maar uh, eventueel de toekomstige investeringen stopzetten. Uh, en ik uh, refereer ook nog eventjes aan een van de raadsleden die zei van... ja, in Amsterdam uh, bouwen ze ook langs de snelweg en we zetten daar ja. een, uh, uh, een, een geluidsscherm neer. Uh, maar hij vergeet erbij te zeggen dat, uh, om dat te realiseren... de ring, uh, zeg maar, uh, een kilometer van 80 kilometer per uur heeft gekregen. Uh -huh. Nou, uh, als hij dat ook op het circuit wil... dan krijgen we hele interessante races als we daar woningbouw gaan doen. En waar wij veel meer naar op zoek zijn, om daar juist op het circuit te kijken of je daar een jaar rond activiteit kan uh, krijgen. Uh -huh. En niet alleen maar races en dat soort dingen. Misschien maar met je... races erbij, bedoel je? Ja, met races ja, ja, erbij, ja. een combinatie van. En misschien ja. dat je juist die races wat zou kunnen verminderen... wat ook de geluidsoverlast in Zandvoort wat uh, terug zou brengen... en in de omliggende gemeente. Maar uh, we zitten nog steeds op een uh, watersport-idee. Uh, uh, er zijn allerlei duursporten. We hebben een... Uh, Prachtige uh, baan daarvoor. voor mountainbike, dus er zijn meerdere dingen om daar te doen. Mm -hmm. uh, we hebben uh, zeg maar een ongelofelijk gebrek aan camping of uh, hoe heet dat, campersparkeerplaatsen. Mm -hmm. Nou als je het, uh, het huidige daar het terrein waar uh, zeg maar de erfpacht afloopt van de camping, als je dat gaat, zou gaan herinrichten... in combinatie met dat stuk van het circuit... Ja, dan kan je iets uh, misschien toevoegen aan Zandvoort... om Zandvoort jaar rond nog meer aantrekkelijker te maken... vanuit uh, sport en spel. Nou, Ik uh, hoor al een mooie motie van de PVV aankomen... over de invulling van het circuitgebied. Uh, wat, oh, ik ook las, uh, de PVV erkent dat het klimaat verandert. Toen moest ik wel heel even lachen, want... Uh, Um, Ronald van Tichelen heeft al gezegd, van er is geen klimaatverandering. Inderdaad. Daar heeft hij heel, veel, uh, uh, heel vaak op uh, gewezen. Dat is helemaal geen, uh, er is helemaal niks aan de hand met het klimaat. Ja, dat zijn zijn persoonlijke opvattingen. Ja, dat, uh, maar niet de opvattingen van het PVV dus, begrijp ik. Nou, in ieder geval niet de opvatting. Iedereen weet dat het klimaat verandert, alleen... Aha dan gaat het erom, wat doe je daaraan? Aha. En daarvan hebben wij eh, zeg maar een, een beeld dat het eh, absoluut niet eh, ten koste mag gaan van de portemonnee... Ah. en eh, gedwongen ah, ja. eh, zaken te moeten doen uh -huh. eh, in, eh, bij woningen ja. of andere soorten. Eh, ik heb ook gelezen, jullie zien ruimte voor, voor creatieve en praktische oplossingen... die bijdragen aan extra parkeercapaciteit... Ja. in Zandvoort. Hoe zie je dat voor je? Nou, laten we... De, de, kijk, parkeer Zuid, het parkeerterrein... daar is in het verleden een keertje onderzoek gedaan... dat je daar eh, zeg maar half verdiepte grond in zou mogen. Uh -huh. Dus eh, plein. Uh, in mijn tijd, eh, zeg maar, uh, als wethouder uh, is er opdracht gegeven... om dat nader uit te zoeken en uit te werken. Dat zou binnen drie maanden gebeurd zijn... Nou, vervolgens uh, heb ik begrepen... dat uh, het CDA laatst nog eens een keer een motie heeft ingediend. En er is nog steeds geen duidelijkheid over. Nou, je bedoelt je... ondergrondse parkeergarage half, op Vervoudersplein? Nee, je moet... Je Peter moet, Ja, maar je moet oppassen dat je niet alles ondergronds doet. Maar je kan het ook half verdiep doen. Huh. Dat betekent dat je veel uh, bedrijfseconomischer... zeg maar zo'n parkeergarage kan bouwen. Huh. Dus er zijn meerdere mogelijkheden. En wat gewoon van belang is... Hou op met het afsnoepen van parkeren als je weer aan eh, wegen gaat eh, werken. Net zoals in de Engelbedstraat. Eh, ja, die 30 kilometer wat wij op doorgaande wegen echt eh, ja, een absurde maatregel vinden. Maar wat dus zie je dan doorgaande wegen? Uh, nou, ja, Zo'n verslaan neem ik aan? Uh, ja, dat, dat op zwaar, weg. Ja, dan moet je niet uh, die 30 kilometer gaan doen. Maar ja, straks uh, bij de hele heel... ontwikkeling van de, van, de, van de burgemeester Engelbedstraat. Die zal waarschijnlijk smaller worden. Is dat toch niet zo raar dat je daar... Ja, maar waarom zou je me... ga hem smaller maken? Ja, ik weet niet. Uh, als je hem herinnert. Ja, Ik maken. Jullie vinden wel dat die... Uh, uh, hoe is het? De middengeleiding gewoon moet blijven bestaan. Want die willen ze op... Uh, nee, maar kijk, weet je... Meer ruimte uh, voor de fietser bijvoorbeeld? Ja, maar nu, het gaat prima. Nou, prima, ja. Ja, nee, maar ik fiets regel regelmatig. Mm -hmm. uh, je ziet dat het uh, wat krapper is. Nou, uh, prima, de auto houdt er heel goed rekening mee. Mm -hmm. Als je het weien gaat maken... of je gaat aan beide kanten een fietspad maken... en we gaan alle parkeerplaatsen opheffen... ja, jongens, we moeten ook wel rekening mee houden... dat uh, bewoners recht hebben om hun auto... toch wel in een klein beetje de ja. nabijheid van hun woning te plaatsen. Dat is wel handig, inderdaad. Maar ja. uh, daar wordt ook nog over gesproken, inderdaad. Uh, jullie willen grootschalige draagvlak onderzoeken bij grote projecten. Ja, uh, dat betekent niet een, een, een, een uh, dus de draagvlak, hoe zie je dat draagvlak voor je dan? Nou ja, wat, de, wat het allerbelangrijkste is, hè, van dat, dat je draagvlak gaat doen, niet zoals we in het verleden bij het Watertorenplein mm -hmm. hebben gedaan, dat we een enquête doen binnen heel Zandvoort en Bentveld van, wat vindt u ervan? Nee het gaat allereerst, je moet van uh, klein naar groot, dus je gaat allereerst, uh, draagvlak zoek je in je omgeving, met waar je mee bezig bent, mm -hmm. en vanuit dat kan je breder neerleggen. Maar zou dat bijvoorbeeld door een referendum kunnen zoals sommige partijen willen? Maar... Nou ja, dat, eh, dan, dan moet je met elkaar overeenkomen of ah, je daar ah, eh, ah. voor naam aan geeft. Ja. Nou, die ambtelijk samenwerking met Harlem heb je waarschijnlijk ook bepaalde gedachten over. Hè? Je hebt er net wel iets over genoemd. In je nee, te... nee, weet je, er zijn ook gewoon uh, hele positieve... Uh, ja, maar Haarlem. jullie willen wel een grondig en uh, onafhankelijk nou, onderzoek daar. Ja, dus, ik weet je, het belangrijkste is... Uh, we hebben een aantal zaken uitbesteed. Dat Aha. is uh, Spaanlanden, dat is... Oude uh, Odeijmond, Ode -Ijmond, dat is gemeente Haarlem. Uh, nou, wat je merkt... Uh, nou, dan heb je nog een welstandscommissie, eh, al dat soort zaken. Het zou eens goed zijn om gewoon eens die vier of vijf die je wel hebt... om die eens een keer naast elkaar neer te leggen en af te stemmen. Waar zitten de dub dubbels, waar zitten de, de misteken? En wat, hè, ik blijf er nog steeds bij dat er voor een aantal activiteiten in Zandvoort... gewoon een kernteam in Zandvoort moet zijn. Je moet weten... Uh, hoe Zandvoort is. Je moet Zandvoort kunnen ruiken, voelen, aanraken. En dan weet je wat, uh, wat je hier in Zandvoort zou moeten betekenen. Maar de, de, de ambtelijke uh, organisatie is er ook niet helemaal op ingericht. Om dat alleen hier te doen, uh, daar kun je toch ook uh, halen bij betrekken, of niet? Nee, maar dat zeg ik ook. Ja. Het kan best zo zijn dat het... Uh, een ploeg uit Haarlem is. Uh -huh. Weet je, dat, dat is wat ik, wat ik je zeg maar bij, de, ja. uh, bij de inleiding vertelde. Als je veertien mensen had in het begin die aan projecten werkten. en ieder project had een andere projectleider. Uh -huh. dus de hele samenhang was er niet. Nou, en als je dat dan tegen Haarlem zegt. zeggen ze van ja, ja, maar je moet wel af en toe wisselen en ze willen wel. Ja, nee, maar je moet juist die samenhang zoeken. Uh -huh. En vanuit die samenhang. Hè, en uh, vanuit de kwaliteit in die samenhang kan je gewoon veel betere resultaten hmm. halen. Ja. En heb je ook veel kortere lijden met je bestuur. Ah, klopt. Precario-belasting willen jullie afschaffen? Snappen. Ja, dat is al twee jaar. Dat was ook bij de vorige verkiezingen al, is nog, ah. okay, nog steeds niet gelukt. Oké, nog steeds niet gelukt. Nee, als je ziet wat uh, zeg maar, in Zand wordt aan precario in verhouding tot wat de standpachters zeg maar, aan. Uh, uh, Pacht vertalen. Ja. ja, dan is, uh, zit daar wel een hele scheve verhouding ah, in. Ja, dus dat uh, gaan jullie ook wel uh, proberen aan te pakken, neem ik aan. Um, vergeet ik nog dingen? Be belangrijke dingen uit jullie. Uh, um, verkiezings. Uh, jullie, uh, ook heel veel over groen trouwens, is mij opgevallen. Jullie willen ook vergroenen en uh, eigenlijk wat de uh, Partij van de Arbeid natuurlijk ook wil. Ja, misschien is het wel een goed koppel. Nou ja, je weet het niet, hè? Misschien samen met de coalitie. Ik hoorde, oh, ik, hoorde, ik hoorde van Karim in het eerste uur dat ze met al, iedereen willen samenwerken. Ja, ja, wij ja, Behalve met de PVV. Ja, nou ja, dat is jammer dan. En jullie willen met iedereen samenwerken, behalve GroenLinks? Of? Nee hoor. We oh, nee, nee. willen met iedereen. Met Kijk, Zandvoort is alleen maar gebaat om ja. gezamenlijk. En uh, je mag best andere meningen hebben over andere onderwerpen. Uh -huh. en, ja, en. Uh, je stemt met elkaar en de meerderheid beslist op dat ja, moment. Maar ja. goed, PVV heeft nu twee zetels, inderdaad. Verwacht jij die uh, zetels weer te krijgen? Nou ja, weet je welke verwachtingen ik heb? is, uh, Laten we eens uitgaan van datgene wat je hebt om dat te behouden. Ja. Dus dat zijn er ah. twee. Oké. Okay. Nou nee, goed, uh, wat er allemaal gebeurd is in de PVV in Den Haag zal geen uh, weerslag hebben op uh, het aantal kiezers hier. Ja, ja, ik hoop het niet, want dan krijgen we een heel groot D66 hier. Ja. dat ben je ook niet bij gebouwd. Ah, nee. Nou ja, dat weet ik niet. Daar uh, laat ik me niet over uit. Misschien, is het, <lacht> misschien ook wel, weet je. Uh, ja, we hebben één minuut nog, dus we gaan bijna over onder. Ja. Peter, mag ik jou hartelijk bedanken? Ik jou ook, al. Ik uh, vond het een leuk gesprek. We gaan uh, er bijna uit. Om, uh, ik wil nog even zeggen, volgende week zondag, 8 maart... is het jongerendebat in het uh, museum... Om uh, twee uur is de inloop daar met Helemaal Koper en Romi. Uh, op 14 maart is het verkiezingsdebat. Het laatste grote verkiezingsdebat. Waar alle lijsttrekkers komen in de krocht om acht uur. En dan hebben we natuurlijk om uh, 18 ma uh, maart de verkiezingen. Mag ik jou hartelijk danken voor uh, je bijdrage, uh, Maya? Met muziek en techniek. En dan uh, volgende week uh, komen er weer twee uh, politici: Bram van Jongstanvoort. En Kevin Stefan van het CDA. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bedankt.